11 uur. Dit is Radio 1. Met Kielijn de Plag en Jurgen van den Berg. Het gaat iets beter in de bouw. Zometeen de cijfers die dat onderbouwen. Okay. En er is een oude speelfilm van Herman van Veen opgedoken. Die wordt vertoond op de Nacht van de Wansmaak. Ja, op de vraag op, is die film nou echt zo slecht? Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Minister Dijsselbloem van Financiën noemt het opstappen van staatssecretaris Wekers uiteindelijk onvermijdelijk. De minister en de staatssecretaris hebben gisteren tijdens het Kamerdebat over de belastingtoeslagen contact gehad. Maar volgens Dijsselbloem was het Wekers eigen beslissing om op te stappen. Dijsselbloem daarover. Ik vind het ontzettend jammer. Ik vind het ook zuur. Omdat Frans Wekers als geen ander zeer gebeten is op fraude. En enorm daaraan getrokken heeft om de fraude op alle fronten terug te dringen.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 De streng christelijke SGP laat liever alleen mannen toe in politieke functies. De communistische partij in China heeft de voormalige burgemeester van Nanking... wegens corruptie en machtsmisbruik gerooieerd. Yi Jianye is een van de meest prominente leden van de partij... die in het anticorruptieoffensief van president Xi Jinping wordt aangepakt. Volgens de verklaring van de partij heeft Yi tijdens zijn periode als burgemeester... grote sommen geld en cadeaus aangenomen. En in ruil daarvoor leverde hij vriendendiensten... De strijd tegen corruptie is een van de belangrijkste thema's... die door president Xi Jinping op de agenda zijn gezet. Een week geleden werd hij in verlegenheid gebracht... door het bericht dat de Chinese elite miljarden wegsluist. De Rijkswaterstaat erkent dat het nachts uitschakelen van verlichting op snelwegen... meer kost dan het oplevert. Dat komt door onvoorziene omstandigheden, zegt de Rijkswaterstaat. Nu, wanneer ergens een calamiteit is of wanneer er werk in uitvoering is...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 Misdaadverslaggever Peter Erde Vries wordt spelersmakelaar. Samen met zijn zoon en met oud-profvoetballer Piet Keijzer... zet hij in Amsterdam het bureau PR Sportmanagement BV op. Voormalig Ajax-speler Keijzer zal fungeren als technisch directeur... en adviseur van spelers en de clubs op voetbalgebied. De Vries en zijn zoon, die zoon is jurist... hebben beide een KNVB-licentie als spelersmakelaar. Het weer nog, zonnige periode, vooral in het westen en zuiden... eerst nog wat winterse neerslag. Het is wel vrij koud, maximaal min 1 graden in Groningen... tot plus 4 in het zuiden. Ik dacht, ze kan aan de lunch, maar toch nog een file, uh, Jolanda. Ja, toch nog een file aan de noordkant van Amsterdam... op de A10, de ring Amsterdam-West richting Den Haag... voor de Koentenol 2 kilometer. Warme winterweken bij Alping.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 Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op Belisol.nl. Radio 1, KRO NCRV. De ochtend met Jurgen van den Berg en Guilene Plag. In het laatste uurtje van de ochtend het mediaforum. Vandaag met Jury Albrecht, directeur van debatcentrum de Bali. En voor het eerst Lucella Carrasso, natuurlijk heel lang op de radio geweest, als presentator van het Radio 1 Journaal. Uiteraard hebben we het over het vertrek van staatssecretaris Wekers. Maar ze hebben ook voor ons gekeken naar het programma Leven Sochi. Met een oproep aan premier Mark Rutte. Toon Rusland en toon de wereld hoe wij in Nederland omgaan met homoseksualiteit. Support onze sporters door te zwaaien met een regenboogvlag. Het is nu volledig in jouw handen. Daarover straks meer. Nu eerst de cijfers in de bouw. Optimisme daar, want het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid heeft becijferd dat er krachtig herstel onderweg is. Maar dat komt pas eind van dit jaar in zicht. Bert van Sloten van de economieredactie van de NOS. Bert, uh, waarom duurt dat nog zo lang? Nou ja, je zou gewoon kunnen zeggen dat de emmer helemaal uh, leeg moet. Je kan bijvoorbeeld bij de bouw niet zeggen... Van, weet je waar ik vandaag nou zin heb? Ik ga vandaag een huis bouwen. <lacht> zo gaat dat niet, <lacht> Jurgen. Daar heb je een tekening voor nodig om te beginnen. Maar je hebt ook heel vaak, uh, eigenlijk meestal, een vergunning nodig. Dat vergt tijd. En wat je dan ziet door de crisis dat er steeds meer ontwikkelaars en ook particulieren waren... die aan het project begonnen. Dus uh, ja, het aantal vergunningen daalde. Daar heb ik wat cijfers van het afgelopen jaar. Bijvoorbeeld de afgelopen periode is dat het met 7 uh, daalde. Het, en de verwachting is dat ook komend jaar het aantal vergunningen nog uh, zal, uh, zal dalen. is gewoon nog het, eigenlijk het gevolg, het beetje na-eil-effect... als je het zo mag zeggen, van de crisis. Ja, maar nu zijn ze dus al plannen aan het maken. Dus die, zeggen, die vergunningen aanvragen, dat gaat nu weer lopen. En ja. dan moet dat uiteindelijk leiden tot, uh, tot meer bouwen. En... Uh, als dat dan gaat lopen, is de crisis in de bouw dan voorbij. Nou, dan is hij nog niet helemaal voorbij. Dan moet je op het begin eens eventjes de rekening op maken. Want de schade is enorm. Uh, dat heeft dat Economisch Instituut vandaag ook becijferd. Uh, Kijken alleen al naar de productie. Er is 2,5 miljard euro gewoon verdampt. Doordat er minder gebouwd is. Dus vooral de woningbouw, maar ook gewoon de weg- en, uh, en waterbouw. Daar zijn forse klappen gevallen. Hebben we natuurlijk allemaal al wel gemerkt de afgelopen tijd. Maar ze hebben het nog gewoon nog een keer op een rijtje gezet. En er zijn 70.000 mensen sinds het begin van de crisis. Zijn er ontslagen. Hebben gewoon geen. Ba baan meer. Het enige wat op pijl is gebleven zijn de mensen die ja, de woningbouw uh, herstellen. Uh, dus gewoon die kleine reparaties uitvoeren. Verbouwingen, dakkapelletje erbij en dat soort dingen. Die tak van, uh, van de bouw die is nog redelijk op peil gebleven. En dat komt natuurlijk vooral door die BTW-regeling die destijds verlaagd is door het kabinet. Maar goed, als die portefeuille, uh, die, die ordeportefeuille, straks weer voller gaan lopen, hebben die bouwbedrijven dan nog wel genoeg met uh, in dienst? Want die zijn misschien wel ergens anders intussen nou ja, aan het in, werk die, gegaan. Die 70.000, die mis je dus. En dan, ze zijn misschien ergens anders aan het werk gegaan. Sommigen zijn zzp'er geworden, lang niet allemaal. Heel veel zitten gewoon thuis, die zijn werkloos. Die leven van of een WW of in het meeste gevallen een bijstandsuitkering. En er zijn er ook een groot aantal, want het zijn voornamelijk... de andere mensen die op straat gezet zijn, die met pensioen zijn gegaan. Dus ze hebben straks een enorm uh, probleem, want er zijn ook minder jongeren opgeleid. Het was niet echt aantrekkelijk. Want er was geen garantie uh, op, een, uh, op een baan in, uh, in de bouw. Dus ze hebben straks een tekort. Dus dan doet zich de merkwaardige situatie voor. Ze voorspellen aan het eind van dit jaar... dat het weer allemaal gaat groeien. Dat we dan weer, uh, weer gaan bouwen. Maar dat het je dan krijgt van... er zijn te weinig mensen, te weinig vaklieden... om al die huizen te gaan bouwen en die kantoren... en alles uh, in de weg- en waterbouw uh, aan de slag te gaan. Wij zouden dat thuis raar noemen. Uh, nog één ding, want die bouw wordt vaak wel gezien als een soort... Ja, een centrale motor. Als het daar goed gaat, dan gaat het eigenlijk met heel Nederland weer goed. Ja, het is ook degene die het laatst eigenlijk in de crisis terecht is, is gekomen. Want aanvankelijk zag je oh, het gaat nog best wel uh, redelijk in de bouw. En de bouw zat een beetje achteraan uh, in, in de crisis. En je ziet nu dat alle signalen wel redelijk uh, op groen uh, weer beginnen te komen te staan. Je ziet dat er weer meer huizen worden gekocht. Dat de prijzen lijken, want het is nog maar één keer gebeurd, lijken het dieptepunt bereikt te hebben. Hè? De, de verkoopprijzen. Dus het begint weer een beetje uh, te lopen en door inderdaad uh, instanties als het CPB en het CBS wordt het een beetje de motor van de Nederlandse economie uh, genoemd. Dus als dat weer gaat draaien, dan kunnen we misschien heel voorzichtig zeggen dat we echt uh, uit de crisis komen. Maar echt zien we dat pas eind dit jaar? Uh, na de zomer verwachten ze dat het echt het herstel uh, gaat beginnen. En uh, dan aan het eind van het jaar, ja, wie weet schrijven we dan weer dubbele cijfers, maar dit is een heel optimistisch scenario. Bert van Sloten was dat van de NOS Economie Redactie. Bijzonder filmnieuws, want het verloren gewaande speelfilmdebuut van Herman van Veen is teruggevonden. Het gaat om de Belgische cultfilm Princess, een film die nooit in Nederland vertoond is. De trailer van de film wordt komende zaterdag vertoond tijdens de zevende editie van De Nacht van de Wansmaak. Laten we even luisteren naar een stukje uit die film in het Engels. They forget me, they forget to buy you. Over welk jaartal hebben we het dan, Jan Doenze? 1967 hebben we het dan over. 1967. U bent uh, samensteller, mede-samensteller... van het programma van de Nacht van de Wandsmaak en presentator. En heeft u ja. hem ook gevonden zelf, die film? Nou ja, gevonden. Ach, we maken het uh, in het kader van de Nacht van de Wandsmaak... laat het altijd wat beter klinken dan het is. Maar uh, een vriend van mij gaf mij onlangs uh, de DVD. Want in België is hij uh, uh, niet zo lang geleden uitgebracht... Uh, als bijlage bij een van de grote dagbladen. Dus uh, in België is hij helemaal niet verloren gewaand. Uh, of verloren gegaan. En toen dacht ik, jee maar god, is dit nou toch in godsnaam? Herman van Veen, die daar rondloopt tussen allemaal langbenige, rondborstige blondines met machinegeweren, explosies. Wat is dit voor waanzin? Oh, want waar gaat die film over dan? Nou, de film, het is... Uh... Uh, een film over een schrijver, gespeeld door Herman van Veen... die door een vriend gevraagd wordt om het scenario te schrijven voor een fotoroman. En dan verzint hij dus een waanzinnig verhaal waarin al die blondines rondhollen. En loopt daar zelf ook een beetje tussendoor eigenlijk. En hoe was zijn acteerprestaties? Want als je leest op de site van, van IMDB, er stond... The acting was sublime by Bob in Virginia, but Herman, Herman was a bit mediocre. Ja, wat, moet ik, wat zal ik zeggen. Uh -huh. nou, ik, ik heb verder uh, geen moeite met Herman in deze film, hoor. Laat ik zeggen. Ik, ik, ja, ik, ik, ik hoop dat hij niet meeluistert, maar zeg maar. Herman heeft uh, Herman van Veen heeft later in zijn carrière natuurlijk ook een aantal filmavonturen nog uh, gehad, en nou, die zijn uh, niet allemaal even goed uitgepakt. Maar herken je, maar, je in deze kwalificatie middelmatig acteerwerk? Uh, wow. Ja, het is, het is een typische jaren zestig film. En uh, ook in, in Vlaanderen uh, stond de filmindustrie toch echt wel een beetje in zijn kinderschoenen. En uh, ja, nu, nu denk je, ja, dat is allemaal een beetje onhandig en een beetje knullig. Maar als je je verplaatst in die tijd, dan, uh, dan heb ik op het acteerwerk eigenlijk niks aan te merken. Het is gewoon meer... Zo'n waanzinnig verhaal. Uh, ik, ik had, uh, ik had zo, nooit verwacht dat zoiets in 1967 in België gemaakt kon worden. Nou ja, het is ook een aardige flop geworden, hè? De, de, Het is een flop geworden, commercieel ja. Het gezien. is een onbegrijpelijke film eigenlijk. Uh, en nu kun je met recht zeggen, het is een cultfilm. En daarom hebben wij hem ook een plekje gegeven in de Nacht van de Wansmaak. Ja, waar een blokje dus Hollands glorie in den Vreemde in zit. Wat, ja. wat uh, hebben jullie nog meer voor ons in petto dan? <lacht> Nou, we hebben verder een film ontdekt. Uh, en dat was echt wel een ontdekking voor mij, moet ik zeggen. Uh, met Anton Geesink. Onze, uh, ja, beroemde judo uh, Olympisch judokampioen. Uh, die, die werd uh, in de tijd ook wel eens gevraagd voor een film. En dit was ook een debuut trouwens. Uh, omdat daar... nou, hij heeft ook in revivie in Amsterdam gespeeld. Maar in ieder geval, deze film is van begin jaren 60. 64, meen ik. En daarin speelt hij Samson. Uh, dus Samson, uh, de, de, de mythologische, of mythologische Romeinse held die uh, zijn haren kwijtraakt... en dan uh, uh, zijn kracht ook meteen verliest. Uh, maar dan aan het eind van het verhaal toch nog eventjes uh, alles op alles zet... om uh, een tempel uh, uh, te verwoesten. Okay. En Monique van de Ven, hè? die is er ook nog bij. Uh, Monique van de Ven, uh, ja, die is ook van de partij. Monique van de Ven, die heeft... Uh, in de jaren tachtig uh, een Hollywood-carrière geprobeerd. En, en dit was haar eerste en helaas ook laatste poging. Uh, de film Stunt Rock. Het is overigens een uh, Australisch-Nederlandse co-productie, ontdekte ik. Maar in deze film uh, is zij een reporter... die de Australische stuntman Grant Page gaat volgen... die in Hollywood uh, uh, zijn geluk komt beproeven. En dat gaat gepaard met heel veel... Uh, stunts en spektakel, maar ook met heel veel hard rock. want dit was de eerste film die actie en hard rock combineerde, dus we krijgen heel veel muziek van de mij volkomen onbekende hardrockgroep Sorcery. <laughs> nou, allemaal te zien in de nacht van de Wandsmaak. Als u zelf daar nou niet naartoe kunt, de komende twee maanden gaat het programma nog door Nederland en Vlaanderen toeren, dus nog genoeg herkansing om het te zien. Dank u wel, dan Jan Doense. Wandsmaak.nl, alle informatie. Dit is tot 12 uur de ochtend.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 Up at home We could take a swim together on weekly day trips to the 2011, You and Me van Milo. De Ochtend. Stand.nl Staatssecretaris Wekers is het slachtoffer geworden... van de problemen bij de Belastingdienst. Dat is de stelling. Die Belastingdienst is een fors hoofdpijndossier... voor politici. Gisteravond trad dus Wekers af. Nadat het hem niet lukte om problemen bij de Belastingdienst... op een goede manier te lijf te gaan... In dit geval ging het om de uitkeringen van toeslagen... maar in het verleden waren er ook problemen met de ICT... en uh, wie bovendien de belastingtelefoon belt... die mag van geluk spreken als er überhaupt iemand opneemt uh, daar. Ik praat erover door, uh, samen met Glenn natuurlijk... Uh, met uh, Mieke van Vliet, bestuurder bij ambtenarenvakbond APVA-CABO. Mevrouw van Vliet, goedemorgen. Goedemorgen. De staatssecretaris Wekes is het slachtoffer geworden... van de problemen bij de Belastingdienst. Eens of oneens met die stelling? Nou, Met het opstappen van de staatssecretaris Wekers zijn de problemen bij de Belastingdienst niet opgelost... Dus u bent het oneens? Ja. Het is een groot probleem. En wat is dat dan? Ik bedoel, leg, legt u dat eens uit. Nou, er zijn natuurlijk heel veel problemen bij de Belastingdienst. In 2012 en 2013 hebben we met een rapport een miljarden voor het oprapen daar aandacht voor gevraagd. Die zijn nog steeds urgent. De werkdruk is hoog. Er zijn te weinig mensen om de aanvragen te controleren, toeslagen uit te keren, fraude aan te pakken en zelfs de telefoon op te nemen. Ja, nou ja dat, dat blijkt ook. Want hè, wij, de consumenten, die bellen... Die, die krijgen voortdurend dan een antwoordapparaat. Dat is een van de laatste feiten. Um, maar ook door dat rapport wat u net noemt... het is niet verbeterd in ieder geval. Nou, Er zijn wel natuurlijk verbetervoorstellen gedaan. Ook in het kabinet zijn maatregelen genomen. Maar dat wil niet zeggen dat als je niet luistert naar de mensen... dat die op de goede manier ook uitgevoerd kunnen worden. Het is heel belangrijk dat er geluisterd wordt naar de mensen... zodat de wetten en de zaken die het kabinet uitrolt in de dienst ook inderdaad uitgevoerd kunnen worden. En degene die dat kunnen beoordelen, zijn juist die medewerkers. Ja, en, en wat u betreft, had Wekes dan gewoon kunnen blijven zitten? Dat is niet aan ons, dat is aan de politiek. Uh, daar kan ik niet over oordelen. Nee, maar wat vindt u? Ik bedoel, u eigenlijk zegt u, het, het, het probleem zit veel dieper... en hij wordt daar nu voor geslachtofferd. En dat is niet terecht, want u bent het oneens ook met die stelling. Uh, uh, in feite moet uh, als er de dienst een opdracht krijgt van de politiek om die uit te voeren en het kan niet, het gaat niet het lukt niet binnen de gestelde termijnen zal de dienst uh, uh, dat moeten melden aan uh, meneer Wekers en meneer Wekers zal dat moeten melden aan de politiek en dan is het aan de politiek hoe daar verder mee omgegaan wordt. Ja, ja. En, want de vraag is dus, als er morgen iemand anders neergezet wordt... dan zijn de problemen nog lang niet opgelost natuurlijk. Absoluut niet. Zijn, zijn opvolger doet er dan ook verstandig aan... om heel goed te gaan luisteren naar die medewerkers... zodat niet in herhaling gevallen gaat worden. Maar heeft Vekers het daar dan niet laten liggen? Nou, we hebben goede afspraken gemaakt nadat de rapporten zijn verschenen... dat er in ieder geval geluisterd wordt naar de medewerkers. Maar heeft hij dat ook gedaan? Uh, nou, euh, euh, naar het debat gisteren luisterende... dat hij pas 9 januari hoort van wat er eigenlijk bij die belastingtelefoon... en wat er eigenlijk mis is. Ja, dan denk ik... hij had ook de eerste week even naar de belastingtelefoon euh, kunnen gaan... om te kijken hoe het er gaat met de invoering van het één namelijk. Ik weet niet of dat gebeurd is trouwens. Maar als hij zelf aangeeft... ik ben pas 9 januari op de hoogte gebracht... vind ik dat een hele vreemde zaak. Maar is het zo dat uw achterban, dus de ambtenaren... want die zijn lid van de afra dat die doelbewust een spak in het wiel hebben gestoken... Nou, de ambtenaren zijn het gewoon heel erg zat... dat ze iedere keer zo negatief in het nieuws komen. En ze willen gewoon hun werk goed kunnen doen. En ze willen gewoon voldoende mensen hebben... en ook natuurlijk middelen om dat te kunnen doen. Ja, maar ik bedoel, ze kunnen dus aan meewerken... dat die staatssecretaris ten val komt... door hem niet goed te informeren, door, door hem tegen te werken misschien wel zelfs. Wat is het belang van die medewerker ervoor? Die medewerker wil alleen maar goed zijn werk kunnen doen... en zorgen dat ze in ieder geval niet als op een verjaardagsfeestje zitten... allerlei verhalen weer over zich heen krijgen... hoe het allemaal toegaat aan die belastingdienst. Daar is die medewerker absoluut niet mee gediend. U zegt dus niet... het ambtenarenapparaat het is, is, heeft niet doelbewust weken tegengewerkt... waardoor die nu moet opstappen? Vanuit de medewerkers en de signalen die wij hebben ontvangen... is dat absoluut niet aan de orde. Nee. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Uh, mevrouw Van Vliet, komen zometeen zo meteen graag bij u terug. Mieke van Vliet, bestuurder bij ambtenarenvakbond APVA-CABO. Staatssecretaris Wekes is het slachtoffer geworden... van de problemen bij de Belastingdienst. Uh, bijna 800 mensen gestemd op de site. 50% nog steeds eens. 50% is het oneens. 0800-1101 is ons telefoonnummer. Goedemorgen, stand.nl. Ja, goedemorgen. Met Pijl uit Amsterdam. Hallo. Ik ben het helemaal niet eens uh, met die stelling... en ik verbaas me ook over die uh, verhouding uh, van mensen die het er wel en niet mee eens zijn. Want deze meneer die heeft het natuurlijk allemaal aan zichzelf te danken. Ik, uh, en, en als het zo zou zijn dat er misschien uh, opzettelijk uh, informatie achtergehouden is... dan moeten we misschien die mensen dankbaar zijn. Want deze mensen hebben natuurlijk met z'n allen erg veel last gehad... van de meneer die continu de regels wijzigt. Daar hebben we in Nederland sowieso erg veel last van... En meneer een Wekers heeft laten zien dat hij niet groot kan denken. Als je alleen nog kijkt naar uh, alle regelingen... tijdelijke belastingverlaging, geknutsel, hier, geknutseld daar... Had daar nooit mee op... akkoord moeten gaan al? Nee, die meneer die had natuurlijk okay. nooit op die wel mogen komen. Als je alleen ja. nog kijkt wat die meneer heeft gepresteerd... met, die, uh, met de verandering, op die ontime-regelingen. Dat is ook ah. lachwekkend. Een ja. kind van drie had zulke plannen nog niet kunnen oh, maar verzinnen. maar één van de regelingen te noemen. Dank u wel. Stand.nl, goedemorgen. Goedemorgen, met Dick Kids. Dick. Zeg het maar. Uh, ik ben het oneens met de stelling, uh, want ik vind dat meneer Wekers slachtoffer is van zijn eigen incompetentie. Leg uit. Uh, we, er is een groot probleem met de Belastingdienst in Groningen bij het verstrekken van VAR aan uh, zelfstandigen in de zorg. Eigenlijk is er een grote jacht gaande op hen, of eigenlijk heeft de Belastingdienst een jacht op hen geopend. Uh, enerzijds doen ze een onderzoek naar schijnzelfstandigheid. Dat is prima. Maar in dat onderzoek uh, vertragen ze uh, aanvragen die uh, gewoon geldig zijn... door mensen hele zware uh, uh, lijsten met vragen toe te sturen... Mm -hmm. uh, waardoor mensen drie tot zes maanden in de wacht zitten... voordat ze een vaar krijgen. Ja. Ik, en, ik heb het idee dat u hier zelf uh, slachtoffer van bent, van, de, van deze nee, activiteit. Nee. Oh, okay. Hier zijn ouderen in de, die zorgafhankelijk zijn, zijn daar slachtoffer van. Ja. En uh, er is vorige week een gesprek geweest door uh, FNV-zelfstandigen en ZZB Nederland met meneer Wekers. Meneer Wekers doet niks, schuift het probleem voor zich uit. Hij zegt dat gaan we later ja, wel behandelen. Oké, okay, kortom, het ligt wel degelijk aan Wekers, zegt u. Goedemorgen, stand.nl. Hallo. Hallo. Ja, contact. Het was even wat uh, ingewikkeld. Mag ik uh, met mevrouw Woukhuis uitvragen? Mevrouw Woukhuis. Ik wil reageren op de stelling. Ik vind dat hij het slachtoffer. Uh, ...is geworden van dit kabinet of dit politieke toneel en van alle vorige kabinetten. Want uit eerste hand heb ik vernomen van iemand die jarenlang, dus 30 jaar, heeft misschien wel, wel 35 bij de belasting gewerkt heeft... ...dat er, nu zeg ik het op mijn boerenleken manier, uh, programma's zijn die een exacte weergave van de aangifte uh, geven zoals, van de burgers zoals ze zouden moeten zijn. Nou, daar rollen dus fouten uit... en ze geven hun pensioenen niet op, enzovoort, enzovoort. En deze, uh, de frustratie zit hem dan hierin... dat deze ambtenaren niet mogen... dus de, de Belastingdienst, ik moet het even goed zeggen... niet mogen ingaan op... Uh, die geen verder traject mogen inslaan... want ze mogen maar een x-percentage... Betrappen, zogenaamde steekproeven, maar dit zijn gewoon geen steekproeven. Kortom, de ambtenaren kunnen hun werk niet naar behoren uitvoeren de door het systeem. De ambtenaren wat er is. Die, dus de, de, de, die dus de aangiftes controleren, die kunnen, mogen niet werken volgens de weergave van hun programma. Oké, het is duidelijk mevrouw, wat, uh, het punt wat u wil maken ook dat het aan het systeem ligt. Dank u wel. Ja, dank u. Ik was even weg bij dat laatste verhaal, ik kon niet helemaal volgen. Maar goed, uh, Mieke van Vliet is bestuurder bij de ambtenarenvakbond Avocabo. Wat vond u van deze korte reacties? Nou, die laatste mevrouw die slaat de spijker op zijn kop. Medewerkers gewoon kunnen gewoon hun werk niet goed doen. Als ze dus zaken uitrollen, hè, uit die computer uitdraaien, dan kunnen ze dat oppakken. Maar ja, er is geen tijd en geen mensen uh, om dat inderdaad allemaal op te pakken. Dus het werk blijft gewoon liggen. Het staat ook in onze uh, rapport in miljarden voor het oprapen. En ja. er zijn natuurlijk wel beloftes gedaan om wet en regelgeving te vereenvoudigen. Maar dat wil nog niet zeggen dat natuurlijk die werkdruk daarmee ook opgelost is. En die is natuurlijk al jaren, want de Belastingdienst kampt al jaren met problemen. Dat klopt. De Belastingdienst is net zoals andere departementen onderhevig aan grote bezuinigingen van de diverse kabinetten. Ja. Is nog bezig met Banken en de Vier, maar ook Rutte 1. Staat voor een grote reorganisatie waar de helft van de belastingkantoren gesloten worden. Processen gecentraliseerd worden. De werkdruk is gewoon ontzettend hoog. Ja, dus de vraag, de... Is, de vraag is in hoeverre kan je dat deze staatssecretaris verwijten? We hadden eerder vanochtend in onze uitzending op zijn laatste dag. Tenminste, hij vanmiddagse, vanavondse afscheidsreceptie. Oh, Meijer, de. de en die zei dat eigenlijk ook. Um, ja, het is mooi dat ze Wekers nu wegsturen... maar eigenlijk kan hij er ook niet zoveel aan doen. Nou, meneer Wekes is natuurlijk wel verantwoordelijk voor de dienst. We hebben ook altijd meneer Wekes aangesproken... op het reilen en zeilen binnen de Belastingdienst. En dat betekent ook dat als zaken niet uitgevoerd kunnen worden... dus als er wetgeving is en regelingen zijn... die in de praktijk tot uitvoeringsproblemen leiden... is meneer Wekes de eerste die de Kamer hierover moet informeren... en de eerste die aan de bel moet trekken dat het gewoon niet lukt. Dat het te gecompliceerd is te arbeidsintensief is, of hij moet zeggen ik heb meer mensen en middelen nodig, of hij zegt het lukt me gewoon niet met de mensen en de middelen die ik op dit moment heb. Maar diezelfde staatssecretaris is toch akkoord gegaan met al die regelingen, dus daar gaat het toch al fout dat je dan van het begin af aan een incapabele staatssecretaris hebt zitten. Nou in ieder geval dit zijn allemaal wetswijzigingen. het politiek besluit, hè? het zijn politieke besluiten. Het is niet één persoon ja, dan, die in Nederland hier nee, okay, besluit. Maar hij maakt daar toch deel van uit en hij is daar verantwoordelijk voor. Absoluut, absoluut, absoluut. Ja, nou daar heb je het spanningsveld natuurlijk waar zo'n staatssecretaris dan in moet opereren. Tegelijkertijd kun je en, dan zeggen dat hij is, eigenlijk hij is, in de loop der jaren... Is, alle staatssecretarissen gefaald hebben. Want het gaat iedere keer mis. Die belastingdienstenproblemen daar worden maar niet opgelost. En wij spreken meneer Wekers aan als werkgever. Hij is de baas van zijn ambtenaren. En hij moet zorgen dat zijn ambtenaren... al het werk goed kunnen uitvoeren. En daar spreken wij hem op aan. En de politiek spreekt hem vanuit een andere hoedanigheid aan. En wij willen gewoon dat die medewerkers... gewoon goed hun werk kunnen doen. Want nu... Uh, uh, lijkt het zo te zijn dat uh, de, de ambtenaar in een kwaad daglicht komt te staan... terwijl hij keihard werkt om de burger ten dienste te staan. Maar hoe kan het dan dat het, uh, dat het niet uh, hoog genoeg op die agenda bij de politiek staat? Nou, de politiek heeft een obsessie voor een kleinere overheid. Minder ambtenaren. Die, die wel steeds meer regeling voor hun kiezer krijgen. Toeslagenregelingen, noem het allemaal maar op. Uh, nou ja, we hebben net die VAR-problematiek gehoord. Uh, en die moeten dat dan allemaal maar oplossen, die ambtenaren. Met minder mensen, Precies. meer werk. Precies, er wordt geen keuzes gemaakt van nou als wij uh, een kleinere overheid willen. Dat betekent dan ook dat wij uh, taken niet meer gaan doen. Welke taken gaan we dan wel doen en welke taken gaan we niet doen? En er komen alleen maar werk bij. Ja. Dus het maakt ook helemaal niet uit wie de volgende staatssecretaris wordt. Die zit met dezelfde uh, problemen. Ik vrees inderdaad uh, dat die staatssecretaris die er nu komt... hele grote problemen gaat krijgen. Ja, Want uh, er ligt al heel veel. Er ligt nu nog meer dan dat er lag. Problemen zijn niet opgelost. De situatie is nog steeds urgent. En ja, de enige manier om dat op te kunnen lossen... is dat hij eerst eens heel erg goed naar zijn medewerkers gaat luisteren. En dat uh, op een correcte manier ook als werkgever terugkoppelt... aan de politieke opdracht die hij heeft. Nou, we wensen de nieuwe bewindspersonen over de man of de vrouw. Er gaan al wat namen rond. Had u, had u zelf nog een voorkeur misschien? Uh, wij kunnen ons niet uitspreken over voorkeuren. <laughs> nou ja, u komt wel eens iemand tegen daar in de wandelgang. Misschien is dat een goede. Ze luisteren mee. Ja, er, zijn heel veel, er zijn heel veel goede uh, politici ja. die we hebben. Maar de politici <laughs> die wij zoeken voor uh, deze oplossing... zal toch uh, met uh, de vakbond om de tafel moeten gaan zitten... om te kijken dat die medewerkers waar wij voor staan... wat onze leden zijn, onze achterban zijn... omdat die gewoon fatsoenlijk hun werk uh, kunnen doen. Je kunt zelf ook die een heel politiek een... antwoord geven, hoor ik al. Mieke van Vliet, bestuurder bij de ambtenarenvakbond okay. Afrika. Bedankt dat u meedeed in stand.nl. Ja. We kunnen zeggen dat het ontslag van Frans Wekers... inmiddels definitief is, want de koning, koning Willem-Alexander... heeft hem inmiddels op de meest eervolle wijze ontslag verleend. We kunnen nog reageren op de stelling via onze site www.stand.nl. Staatssecretaris Wekers is het slachtoffer geworden... van de problemen bij de Belastingdienst. Laatste update nog, bijna 900 mensen gestemd... en het is nog steeds 50-50. Dit is Radio 1.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 Minister Dijsselbloem van Financiën noemt het vertrek van zijn staatssecretaris Wekers ontzettend jammer. Het is ook zuur, omdat juist Wekers erg streed tegen fraude, zegt de minister. Tot er een nieuwe staatssecretaris is, neemt Dijsselbloem Wekers taken over. En u hoorde net van Guilaine de Koning, heeft staatssecretaris Wekers ontslag verleend. President Yanukovych van Oekraïne is opgenomen in het ziekenhuis. Volgens een verklaring heeft hij een zware verkoudheid. Hij heeft last van zijn luchtwegen en hoge koorts. En het is onduidelijk of die verklaring over Yanukovych iets te maken heeft met de voortdurende protesten tegen de president. De demonstranten in Oekraïne eisen dat hij opstapt. De SGP in Vlissingen gaat met drie vrouwelijke kandidaten de gemeenteraadsverkiezing in. De vrouwen staan op plaats 1, 7 en 9. In totaal zijn er 12 SGP'ers verkiesbaar. De SGP-voorzitter in Vlissingen zegt dat hij geen mannen voor de kandidatenlijst kon vinden. Maar vrouwen wel. En dat zijn de hoofdpunten. Er komt een nieuwe aanpak om mobiele dievenbendes... tussen Nederland en Duitsland aan te pakken. We horen de laatste bijdrage van onze verslaggever Martijn Grimmies. Wat is nou het ultieme voorleesboek voor kinderen? We hebben al wat suggesties gehad, maar we gaan het straks horen... in de afronding van de voorbereidingen voor de Nationale Voorleesweek. Nu de Blue Nile, Tinseltown in the Rain. De Blue Nile en Tinseltown in de rain. De Nederlandse en Duitse politie gaan de strijd aan tegen mobiele inbrekersbendes en dievengildes. Veel van die bendes komen uit Oost-Europa bij de grensovergangen in het zuiden van het land wordt er streng gecontroleerd. Het is allemaal bekendgemaakt op een persconferentie en NOS verslaggever Matthijs Holtrop was daarbij. De Duitse politie heeft initiatief genomen tot deze actie en de Nederlandse politie die helpt ze daarbij. Iedereen die de grens overgaat en uit het buitenland komt, wordt aan de kant gezet, vertelt Marco Nitseni van de Duitse politie. Kollega had immer maar gezegd: ons niet die 28-jarige Japanerinnen die ihre dochter Het gaat ons natuurlijk niet om de Japanners die door Duitsland rijden als toerist, maar we zoeken mensen die aan een bepaald type voldoen. De mobiele bandieten zijn meestal groepjes mannen van twee of drie tussen de 25 en 35 jaar oud. En zetten we aan de kant. Ik ben heel blij met dit soort controllers. Franse heren van de landelijke politie over mobiel banditisme. Want in Nederland houden ze zich bezig met zakkenrollerij, woninginbraken, straatroven, eh, oplichting, bedelarij, etc. cetera. Toch zetten de Duitsers bijna iedereen aan de kant. En in Nederland zetten we alleen wat flitsers langs de kant van de weg. Dat is een hele andere aanpak. Maar dan kijkt u alleen naar deze actie. Wij organiseren in Nederland ongeveer 25 acties per jaar. Die van groot tot klein zijn. Die gericht zijn op bijvoorbeeld zakkenrollers, maar ook op woninginbrekers. Maar massief moet ook. Het is niet over het een of het ander. Het is allebei wat lukt. En ook wij houden massieve acties die wij soms waakzaam noemen. Die nu doorontwikkelen zijn. Dus we doen dat samen in overleg met elkaar. Al resultaten? We hebben in ieder geval al een verdachte aangehouden die met diamanten zaten. Die niet verklaard konden worden hoe die eraan kwam. Dus dat geeft ons weer mogelijkheid om te onderzoeken. En dat doen we ook in internationaal verband. De politiecontrole duurt nog de hele dag tot aan het begin van de avond... op ruim 150 controlepunten in of om de Nederlands-Duitse grens... tussen Arnhem en Roermond. NOS-verslaggever Matthijs Holtrop dus ook bij was. Kinderboekenschrijver Jacques Vriends die gaf vanochtend aan Tweede Kamer... les in het voorlezen aan kinderen. Inmiddels staat hij samen met Martijn Grimmies in een boekhandel bij De Plank met kinderboeken. En ze zijn eigenlijk samen op zoek naar het ultieme voorleesboek voor kinderen, Martijn. Ja, net binnengekomen in de boekwinkel. Op zoek naar het ultieme boek. Kunt u iets vinden? Nou, ik ben nog druk aan het zoeken hier. Er is hier wel een paradijs, moet ik zeggen. kinderboekenparadijs. Kijk nog even verder. We kwamen net wat kinderen tegen. En we vroegen ook even aan hen... wat is nou het mooiste voorleesboek? Oorlogsgeheimen en... Achtergroepers zeiden niet. Het leven van een loser, uh, Zwaar de klos. Ja, um, de Bengals en ja, Wilde Mathilde. Groep 7, Slaterdag en Achtergroepers zeiden niet. Hoe overleef ik mezelf? Uh, ik heb ook Achtergroepers zeiden niet. Fantasia, boek van Jerome Stilton. En het leven van een loser. Nou, dat waren een paar mooie titels, Jacques Vriens. Ook een paar titels van u. Uh, dat is een soort sterrenstatus die niet daarbij komt als kinderboekenschrijver. <laughs> ja, soms heb ik wel het gevoel, maar het is wel heel leuk als kinderen zo enthousiast zijn. Dat geniet ik erg van, moet ik zeggen. Nou, we grasduinen door alle kasten. Er staan hier duizenden boeken ja, in de plaatselijke kinderboekenhandel. Um, ja, ik heb nou, uh, ik heb maar wat uit de kast getrokken, want er staat hier zoveel. Uh, nou, bijvoorbeeld, ik heb hier het grote Lieselotje voorleesboek. En het grappige van dit boek is dat. Uh, de verhalen van Lieselotje op rijm zijn. Uh, en het is toevallig ook nog vandaag uh, gedichtedag... in het begin van de Poëzieweek, dus dat sluit mooi aan. En het is heerlijk om voor te lezen, dat leest als een trein. Oké, okay. nou, en uh, nog een ander? Uh, wat ook heel leuk is, is die boeken van Ta-Chung King... Uh, het boek over de taart en het grote taartenboek. Maar dat is namelijk een kijkboek. Dus daar kun je, kunnen kinderen hun eigen verhalen bij vertellen. Nou, Max Veldhuis, de kikkerverhalen natuurlijk. Nou, ik... bent u zelf ook bezig je he, Heb met nie een nieuw boek. Komt ja. binnenkort weer uit. Uh, ja. Max en de ontplofte vriendschap. Ja. Bent u nou bij het schrijven van zo'n boek ook al bezig met van... hoe wordt dit zo goed mogelijk voorgelezen? Nou, weet je wat ik altijd doe als ik een stuk geschreven heb? Dan lees ik het hardop voor aan mezelf. En dat heeft te maken met twee dingen. Dan hoor ik gewoon of, hoe, of de tekst loopt... en of die uh, boeiend of spannend of ontroerend genoeg is. En ik denk dan ook altijd wel aan die leerkrachten of aan die ouders... Van, ik denk als die het nou voorlezen, moeten die het ook lekker kunnen voorlezen. En dan nu, het ultieme voorleesboek volgens Jacques Friens. Uh, u mag een boek van uzelf kiezen. N nou, dat vind ik wel een <laughs> beetje flauw. Dan zou ik zeggen... Uh, uh, uh, uh, Grootmoeders grote oren. Want ik denk dat het belangrijk is om sprookjes te blijven voorlezen. Maar en van de, de andere auteurs? Ja. Uh, mijn favoriet vroeger was Max en de Maxi Monsters. Maar dat is alweer een hele tijd geleden. Het is er nog steeds. Maar mijn favoriet is op dit moment wel het, boek, het grote boek over Robin. Van Stuart Kuiper. Dat is zo'n heerlijk, warm, lief en ook zo'n spannend boek. En uh, daar kun je ook verrukkelijk uit voorlezen, is mijn ervaring. Heerlijk lekker voorlezen. En niet meer hopen dat die 8% van het aantal mannen dat voorlezen, dat dat iets omhoog gaat. Ja, ik zou zeggen, kom op mannen, grijp je kans. <lacht> Lezen allemaal. Wish I could miss Montreal. De ochtend. Mediaforum. Vandaag met Jori Albrecht, directeur van Debatcentrum de Bali. En Lucella Carrasso. Goedemorgen presentator van uh, het Radio 1 Journaal en nu natuurlijk van Met het oog op morgen. Hoe is het om aan de overkant ja, te zitten? een beetje apart, maar leuk. Ja, ja ben benieuwd. Ja. Ik denk veel luisteraars doen er mm. plezier mee om uh, jou op dit tijdstip in Ik ieder geval te laten geen horen. Ik geen vragen aan jullie te stellen. Nee, dat is lastig hè? Ja, ja. Dus even de omgekeerde wereld. Maar denk mis je het, het? om niet uh, meer de uh, actualiteiten te uh, presenteren? Valt me mee. Nu. Nee. nu niet. Nee. Even tijd voor andere dingen. Ja, precies. En je hebt nog het oog op morgen natuurlijk. Zeker. Dus het is niet dat je helemaal nee, niet meer bij de radio zit. Nee, nee ik ben niet met pensioen. Nee, Juri gaat gewoon weer door in dit uh, nieuwe jaar. Ja. Fijne programma. Welkom dan, beiden. Dank je. Zullen we maar beginnen met de staatssecretaris Wekers opgestapt. Groot nieuws natuurlijk, groot politiek nieuws. De hele Haagse pers heeft zich uh, om hem heen verzameld. Lucella, jij traint ook journalisten uh, voor het Haagse... want daar heb je bij het oog uh, vroeger ook gewerkt... Wat vind jij van de berichtgeving? Um, nou, gisteravond uh, vond ik het vooral goed... dat we te zien kregen wat er gebeurde in de Kamer. Dat is denk ik wat je op dat moment ook moet doen. En ik vond het ook wel ontduisterend. wat Wekers deed. Dat werd ook wel terecht zo benoemd. Ik kon me maar één ander debat herinneren. Dat was met Verdonk. Een van haar allereerste plenaire debatten ging ook helemaal de mist in. Ook zo zonder stuntelijk. informatie, ja. Maar goed, die begon toen net... Die had nog de wind mee, dus uh, dat werd haar vergeven. Maar ik vond Wekers was echt slecht voorbereid. Ik zou, als je zo'n debat ingaat, altijd vragen aan mijn ambtenaren... oké, okay, de vraag straks wordt, hoe groot is het probleem nu nog? Als je daar geen antwoord op hebt, ja. moet je eigenlijk zeggen... ik ben gek Henke niet, ik ga dat debat niet in. Dus dat wat gisteren werd benadrukt dat hij zo weinig informatie had... dat vond ik wel echt terecht. En dat leidt dan tot kwalificaties in de kranten... ook op de urenlange martelgang, de pijnbank, verdampt vertrouwen... Uh, Jury, terechte omschrijvingen? Nou, dat is wel een, is wel een nadeel, vind ik, van, van de verslaggeverij... en ook wel van de politieke eh, journalistiek. Dat zulke soort grote woorden... Ja, hij werd natuurlijk niet gemarteld, hij werd niet in elkaar gebeukt. Dit gaat gewoon over een hard Kamerdebat. Over een van de belangrijke onderwerpen. Dat zei Weker zelf ook natuurlijk. gewoon De basis van onze staat is de belastinginning. Want daar betalen we alles van. Een heel belangrijk onderwerp. En dat ging... Beleefd en, en hard. Maar, maar er was natuurlijk geen sprake van martelen of zo. Dat, is, dat vind ik een, een inflatie van de journalistiek. Ja, een lichte vorm van hysterie. Waar maar we de pijnbank. Allemaal wel, Misschien legde hij ja. zichzelf erop door zijn eigen houding. Ja, maar, ja, pijnlijk kijk, een was beeldspraakje het wel, toch? op zijn tijd is natuurlijk best. Maar het, het, nou ja, het wordt wel wat, wat hysterisch vaak, vind ik. Ja, vind je dat ook? Ja, daar ben ik wel mee eens. Het woord drama wordt ook heel vaak genoemd bij van alles en nog wat. Dan denk ik ook he, allerlei oorlogstaal. Uh, maar dat je op een manier wil benadrukken... politieke pijnbank zou dan misschien beter zijn. Want ik bedoel, hij, hij zat echt in de problemen. Hij wist het niet meer. Hij zat in zijn papieren te rommelen. Kijk, oh, wanhopig die kamer in naar zijn ambtenaar. Ja, duidelijk, dus een, een blackout inderdaad. Ja, hè? En ja. Dat is heel sneu om te zien. Niet aangenaam. Maar hoe ga jij dan verslaggevers uh... daarop? Want je moet toch een bepaalde duiding geven, een kwalificatie geven. Dat wordt wel verwacht. <laughs> ja, nou, ik zou Gaat ik moet je niet zeggen, heel eerlijk zeggen. Dat ik, ik bedoel, ik ga geen politici trainen. Maar wat, wat mij opviel gisteren, was wat Weker zei in het debat. Hè, vorige week uh, bij RTL had hij iets van, ja, het brengt wat ongemak met de mensen mee... en ze hadden het ook maar goed moeten insturen. Dat was eigenlijk zijn boodschap. En gisteren bood hij daar zijn excuses voor aan. En toen zei Wekers, ik heb het even uitgeprint... U moet zich voorstellen hoe het gaat met interviews... die heel snel worden afgenomen. Je hebt niet altijd de gelegenheid om voor elk antwoord... de zorgvuldigste bewoording te kiezen. Dan denk ik, die man zit nu 16 jaar in de landelijke ja. politiek onbegrijpelijk over zo'n onderwerp... dat je dan een beetje op basis van halve informatie gaat zitten praten. Maar dan mag je dan In als verslaggever verslag ook wel gewoon... Een, ja, een... gewoon naar de feiten vragen. En ja, als zij ook wel een kwalificatie aan geven. Ik vind wel dat je aan het debat van gisteravond... absoluut een kwalificatie mocht geven. Nee, ja. Zeker. Natuurlijk, er lopen daar ook ontzettend veel journalisten rond. Dus enige duiding en kwalificaties, daar, daar zijn ze ook voor. Daar word je ook voor betaald. En dat heeft de kijker thuis, of de radioluisteraar... Of, of de krantenlezer vanochtend natuurlijk ook gewoon behoefte aan. Maar het moet uh, niet te veel zijn. Nou ja, nou, te veel. Want ik dat doe, is wat ik, je net zegt. Ik ik vind zei. De ik zei woorden als opgang en pijnbank. En dat vind ik in ieder geval altijd. Maar goed, over smaak valt altijd ik zit te twisten. Maar uh, je hebt... Ook, ook vaak, als, als de ene minister kritiek heeft op de andere, dan is het woeden, woedende reactie van minister, uh, zulke soort dingen. En dan denk je, ja, ja maar ja, de politiek ja. moet nog een beetje aantrekkelijk blijven. Nou, dat denk nou, ik dus ik niet. Ik denk dat, aan dat inflatie dat dat ja. dat dat ervoor zorgt dat iedereen denkt dat er voortdurend um, gesmeten uh, dat de steeks heel high, dat ongelooflijk is. Uh, terwijl er gewoon meningsverschillen zijn. Ja, ja. En, en dat we... moet ook in de politiek dat er meningsverschillen <coughs> zijn. Wat me maar... wel opviel was dat uh, heel vaak, een paar jaar geleden, werd zo'n debat heel spannend gemaakt van Gaat hij het redden of niet? Dat was nu nee. eigenlijk niet nee. zo. En toen ging hij opeens. Dus dat vond ik ja. wel weer... Verrassend. grappig om te ja. zien. Ja. Ja. Verrassend want, om te zien. Want inderdaad, heel vaak is het zo. En dan wordt het enorm opgeklopt en dan blijkt het uiteindelijk... Nee. met de Sisser af en te nu, lopen. En nu... en nu dacht iedereen, nou ja, het loopt ja. toch wel met de Sisser in af. In ieder geval dus ze dat, de de doen we doen niet meer. En... <laughs> Toen ging die opeens. Ja. Schrijver Arthur. Er zijn mensen die dit helemaal niet hebben gemist. Die hebben naar het andere net zitten kijken. Schrijver Arthur Chapin. die wint zich op over de zware delegatie. die Nederland naar de Olympische Spelen stuurt. Dat deed hij met een ingezonden brief in de Volkskrant. En dat deed hij gisteren op TV. Hij kreeg van de Vara een uur de tijd. om de tolerantie en acceptatie van homoseksualiteit te onderzoeken. En hij eindigde met een oproep aan premier Rutte. Over anderhalve week is het feest in Sochi. Ik kan niet mee. Ik mag niet mee. Maar hoe dan ook. Beste Mark. Jij gaat wel. Toon Rusland en toon de wereld hoe wij in Nederland omgaan met homoseksualiteit. Support onze sporters door te zwaaien met een regenboogvlag. Mark, het is nu volledig in jouw handen. Juri um, Albert, je hebt dit bekeken. Wat, wat vind je ervan? Nou, ah, ik vind. Ontzettend goed dat Arthur Japan dat doet. Uh, hij deed het trouwens ook uh, goed. Zelfs het voorzitter van zo'n panel deed hij goed, vond ik. Nou, jullie weten hoe moeilijk dat is. <laughs> ik, vond, ik vond het mooi. Het was ook uh, goed dat de Vara dit op Hups zo snel doet. Het leek mij wel een Bali-programma, dacht ik toen ik ernaar keek. Gewoon he, zitten en praten en ja. verschillende meningen. En dat, ja, daar ben ik natuurlijk heel erg voor. Ik vond het mooie tv. Ik vond het actueel. Uh, goede gesprekken. Um, voor het veel toevoegen? Ja, vind ik absoluut. Um, het is natuurlijk ook gewoon belachelijk... dat de delegatie de zwaarste ter wereld is. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat grote delen van de bevolking... zeker als je zelf praktiserend homo bent... dat je denkt, wat krijgen we nou? Zeg en wat ik ook echt vond toevoegen... is dat daar dus een panel zit van een aantal bekende Nederlanders... schrijvers, journalisten, Margriet van der Linden... En die gewoon zeggen tegen elkaar... dat zij niet hand in hand over straat lopen in Nederland... omdat ze bang zijn ja. dat ze uh, in elkaar gememd worden. Ja. Dat vind ik nogal wat toevoegen, ja. ja ik bedoel, dus wat is er gebeurd de laatste jaren? Kunnen tegelijk... we het vaker hebben ja, maar dat zou ik dus zeggen, uh, richt je niet op sortie, maar richt je dan eerst even op bijna. Dat is ook van alles mis. Dat deden ze ook, dat deden ze ook, ja. uh, denk ik. En uiteindelijk komt er een minister. Zagen we dat maar vaker? Die ja. gewoon op een normale toon met betrokkenen de ja, zeker gaat je Dus maken zo, hoor. Ik ja. vind dat echt. Ja. En waar is de rest van het kabinet als er dus een keer mensen zich afvragen waarom we dingen doen? Lucella, wat vond jij ervan? van die nee, uitzending? Dat, uh, nou ik vond, het ook, ik vond het aardig dat de Farah op de actualiteit inspeelde en zo'n uh, programma maakte. Uh, ik hoop ook wel dat ze dat na sochi doen. Dat denk ik dan toch ook wel. Dat ze ook nog aandacht voor het onderwerp hebben. Maar goed dat ze het nu doen, want het is nu ook actueel. En ik vond ook dat Chapin het goed deed. Uh, ik bedoel, hij heeft daar geen ervaring mee. En je zit met de autocue-wisselende gasten, filmpjes instarten. Wat ik wel miste was uh, iemand uit Rusland, een Rus, hier in Nederland, of laat iemand overkomen. Uh, en ik miste een beetje... een beetje... Die kant van het verhaal, ook. Ja, die kant heel van het het verhaal. Hier, wat hier meer Nederland. informatie ook over Rusland. Hoe breed wordt dit allemaal gesteund? Mm. Uh, nog misschien iets meer over die wet. Wat merk je ervan op straat, behalve de, de filmpjes die uh, getoond werden? En ik had wel iets meer willen horen over wat in Rusland effectief kan zijn... Uh, is dat stille diplomatie? diplomatie is dat uh, hard op de trom slaan? Uh, wat, wanneer bereik je iets bij Poetin? En daar ja. ging het iets te weinig over. Goed. Uh, vanuit uh, Sochi gaan we een eindje verderop. Ik had er okay. wel één echte kanttekening oh. bij. En dat is natuurlijk het feit dat we de hier ons nu allemaal over opwinden. Maar het is in de meeste Arabische landen en in Iran en Pakistan... echt al veel langer aan de gang... Uh, Iets van een gemiste kans voor de journalistiek. Iets hypocriet van de journalistiek. Ja, daar zit iets willekeurigs in. Ik zit, ja, ik ja. bedoel, de koningin gaat naar Oman. Ik bedoel, ik heb eens even nagekeken ja. gisteravond hoe het in Oman met de homorechten zit. Nou, ik schrok me echt helemaal hele. de best pokken um, Tijdens het staan van de koningin. Het aan op licht, Oman. Gaat ik bedoel, de was het ook mee. niet opeens ja. een hele opwinding. Dus dat is weer. De journalistiek ja. vind ik dan toch wat hyper. Oké, okay, dat punt is ook even gemaakt. Ik wou eigenlijk van Sochi Sorry. naar de... Naar Oekraïne gaan, inderdaad. Actrice Victoria Koblenko. Die is afgereisd naar Kiev om haar volk te ondersteunen. Ze dat de berichtgeving, wil ze daar zelf gaan onderzoeken, ook beïnvloeden. Want ze we hebben niet echt een goed beeld wat daar nou gebeurt. Krijgen we dan wel het goede beeld, denk je, Juri? Oh. Als zij uh, daar is? Uh, uh, nou nee, het eerlijke antwoord is nee, denk ik. Dat is heel lastig, toch? Om ja, goed beeld te krijgen. Ik denk, ik denk krijgen niet dat Victoria in drie dagen. of hoe lang gaat ze daarheen met een cameraploeg. Uh, nou, de onderste steen boven krijgt. de achterkant van het gelijk blootlegt. En uh, uh, ze spreekt natuurlijk de taal. En het is altijd goed dat er mensen heen gaan. om eens uh, uh, uh, te kijken hoe het echt zit. Lijkt me maar Tijdens de EK heeft ze natuurlijk ook dingen daar gemaakt al. Ja, nee, dat is waar. Maar um, uh, uh, nou ja, dat je dan nu wel de andere kant uh, te zien krijgt. lijkt mij uh, wishful thinking. Ja, denk ik ook. Uh, wel leuk dat ze gaat. Ik bedoel, laat maar zien wat zij daar uh, vandaan brengt en dan... Leggen we dat naast alle andere berichtgeving en dan krijgen we misschien een completer Denk beeld. Je dat het misschien een andere, een andere berichtgeving wordt dan. Dat, dat, ik weet niet wat zij er precies mee uh, bedoelt. Dus he? Ze heeft natuurlijk wel het idee: als ik daar ben, dan kan je veel meer voelen wat de mensen spreken. Ja, de mensen en wordt er wordt gezegd dat er politieke spelletjes worden gespeeld met de deals, maar dat wordt mij voortdurend uitgelegd. In ieder geval op Radio 1. Dus in die zin, nou ja, ik ben benieuwd waar ze mee komt. Laten ja. we daar maar voor openstaan. Nou, ja, ik vond het wel interessant dat we eerder uh, Sander van Hoorn in de uitzending hadden over Syrië met een rapport van Human Rights Watch die ze heel erg zeggen: er worden daar dorpen vernield zonder dat er enige aanleiding voor is. Ik zeg, ja, ik heb daar zelf een ander idee van. Het is zo lastig om een helder beeld te krijgen. wat ja. waar ja. is, wat er echt gebeurt. Nou, dus nou, ik... dat is natuurlijk heel, altijd heel erg lastig. Zeker met dingen die voortdurend veranderen. waar iedereen belangrijk is, waar een keiharde macht zijn. Ja, dat de is de hier is. natuurlijk ook. Ik bedoel, het, het gaat natuurlijk de Russen echt om echt geopolitieke invloed ja. enzovoort. Maar ik bedoel, journalistiek is wel een vak. Dus ik bedoel, om nou BN'ers voortdurend met een camera. en dan te maar, denken... maar zij is ook politicoloog, geloof ik. Ja, nee, ik bedoel, ik wil geen, hè, niks ten nadele van deze poging en zo. Maar. Um, alles voor de kijkcijfers. Het uh, valt me ook op dat in allerlei actualiteitenrubrieken er voortdurend allemaal mensen zitten die bekend zijn van radio en tv. En dan kan je echt afvragen of die mensen iets van het onderwerp weten. En dat vind ik toch echt een nadeel aan het worden. Hebben nog even heel kort Willem Bos? Dat is een wethouder in Zoetermeer. Die heeft zich, uh, nee, ik geloof, is ook een trainer geworden. Training topic gemaakt. <laughs> in, gisteren, ja. in allerlei foto's uh, <laughs> geshopt. Um, ge, uh, nou ja, Alsof hij als er dus bij was, dat was helemaal niet zo. Nou, vervolgens ploft, uh, ontploft ontplofte Twitter, want uh, van alle kanten kwamen foto's bij met het hoofd van deze Willem Bos. Bij de Maanlanding, bij de Kroning, bij de Oerknal in Dukstad, bij de Titanic. Bij en zelfs, zelfs bij de Beatles. Okay. Ja, ja waar halen de mensen al die tijd vandaan? Leuk om te zien, maar ik denk, mijn god, waar halen de mensen de tijd vandaan? Ik vind het hilarisch. Het is zo'n mooi tijdsverdrijf. En het is, een tijdje geleden was het ook met Frits Wester... die een steentje meegenomen had uit de, de, de gevangenis ja, van Mandela... Ja, ja, van en daarbij de gezegd had, dierbare herinnering aan een mooi mens. En dat ging ook het he hele Twitter We, we mogen over. hier wel eens wat op Twitter, maar dit is dan wel weer heel leuk ook aan dat ja, ja, Het is toch ja, ook echt geestig. landelijk nieuws van maken. Nee. nee. Misschien ja, dat was dat wel, dat wel, wel zijn streven. Het is gelukt Er zit één ander aspect aan. Twitter gaat zich toch meer en meer ontwikkelen als echt journalistiek medium. maar het is ook een soort controle op de ijdelheid van sommige mensen. Ja. En dat is toch wel aardig, vind Dank ik. dat jullie hier waren voor het mediaforum. Ik zal wel even in de gaten houden hoe die het doet bij de gemeenteraad. Willem Bos, onthoud die naam. Lucella Carasso en uh, Julia Albrecht waren dat. Wij gaan plaatsmaken voor Felix Meerders en Willemijn Veenhoven. De Nieuws BV. Fijne middag. Ik kan de woorden nog niet. Aan maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoe het met taal staat. Het ritme van je moedertaal is het aller, allereerste wat je leert. Radio 1 heeft een taalprogramma. Er gaat niets boven Groningen en wat eronder zit, blijft eronder. Actueel, informatief, vrolijk, muzikaal en taalgevoelig. Da ta ta ta ta wij ta ta ta behoren ta ta bij de Morsecode. Daar horen wij bij, ja. Dus. Nooit geweten. Wat je moet doen is nadenken over taal. Iedere zaterdagochtend tussen 11 en 1. Met Frits Pits. Taal op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wij